Op 20 gevaarlijke plekken komt er trajectcontrole. Verder kunnen bestuurders die met alcohol op een ongeluk veroorzaken zwaarder worden gestraft. Een helmplicht voor fietsers komt er niet omdat daar volgens het kabinet geen draagvlak voor is. Zorgverleners geven kankerpatiënten te weinig informatie over de gevolgen van behandelingen, schrijft Trouw. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties ondervroeg bijna 3800 patiënten. Bij ruim een derde van hen zijn de mogelijke klachten na een behandeling niet besproken. Patiënten kunnen te maken krijgen met depressies en concentratieproblemen. Ook horen veel patiënten niets over de mogelijkheid om niet verder te behandelen. De federatie roept zorgverleners op terminale patiënten beter te informeren. Gemeentelijke websites zijn niet gebruiksvriendelijk voor mensen met een beperking. Dat concludeerde een deskundige die 69 gemeenten onder de loep nam. Websites en apps van overheden moeten in 2021 goed toegankelijk zijn... voor mensen die onder andere niet goed kunnen zien horen, bewegen of een verstandelijke beperking hebben. Maar de uitvoering van het project loopt achter. Volgens onderzoeken denken gemeenten vaak dat hun siteweb op orde is... terwijl dat niet het geval is. Bij een vechtpartij in Tilburg zijn vanaf drie mensen gewond geraakt. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is onduidelijk. Omstanders spraken van een ravage. Auto's zijn vernield en ruiten zijn ingeslagen. De politie was massaal aanwezig met de wapenstok en politiehonden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, grijs, soms wat motregen, ook droge perioden. De temperatuur ligt vanmiddag rond 12 graden. Vanavond de grotere kans op regen. Ook morgen bewolkt, nat en zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ho, oh, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM. Met menu. nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Opvoel oh, het leven. Kom maar die deur.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 Tegenover mij zit een zeer teleurgestelde secretaris-penningmeester van het gezicht in Classic Concert, Toos Bergen. Kan je wel stellen, ja? Um, het gaat over de grote productie morgen in de Zang en dans. Ja.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 Maar we hebben bijvoorbeeld een heel gesprek gehad met Haamsdagblad. En uh, ja, ja, ja, ja mooi, ja, ziet er mooi uit. En, uh, nee, nou, en uiteindelijk... Nul Maar, een reactie maar uiteindelijk. er staan er drie, pagina, drie regeltjes op de uitpagina. Maar op de tipspagina van uh, wat je aanraadt oh, voor de voor ja, komende... Daar ja, kom je weekend. verder niets meer tegen. Daar kom je meisjes tegen. Vind ik ook prima hoor. Ja. Die een concert geven op Hagenveld of uh, in het kerkje Spaarendam. Staat er altijd in... Zandvoort Wort nooit vermeld. En dat vinden we... Ja, nu vraag ik me af wat hebben zij tegen het antwoord? Dat ze dat op de een of andere manier zo tegenwerken. Dat hoort natuurlijk wel bij de regio, want de uitkrant, de uitlijst staat in Haanems Dagblad en Omgeving, dus daar hoort het antwoord wel bij. Ja. Moet je toch eens met de redactie gaan praten? Nou ja, dat hebben we al zo vaak gedaan in ons bijna twintigjarig bestaan. En we komen er gewoon op de een of andere manier niet doorheen. Het lijkt wel als ze een beetje de pik op ons hebben om het zo maar te zeggen. Sorry. Dat zou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 Waar uh, jong en oud op een fantastische manier ja. in de buurt gaan komen. Ja, uh, ja de, met andere woorden. Ik denk dat iedereen toch maar even heel goed in zijn agenda moet kijken voor morgenmiddag. En om vier uur begint het. Heb ik, drie, uur, nee, drie uur. Drie uur, ja. En om drie uur naar de daar.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 Nee, dat, nee dat mag nog mag niet, toch? Nee, nee, nou ja, nee, nee. oké. Okay, dus, nee. Absoluut niet. 4 <laughs> ja, december mag je bij ja, de ja ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, misschien spreekt de naam Gymnopedie niet aan. Maar goed, als je dat niet weet, dan ga je even koekelen. En dan zie je ook wat dat betekent. En uh, dan zie je ook dat dat met dans te maken heeft. En dan denk ik van. Wij Jammer. weten het niet meer. En we beginnen zo langzamerhand een klein beetje uh, moedeloos ervan te worden. Dat dat dan zo, uh, zo uitpakt. Zo uitpakt, ja. ja. Maar wat, wat Ben net al zei, het, het is natuurlijk niet bij elk conceptie. Nee, zo. Het nee, is nee. Nee, nee, nee, Dat, nee, nee. Het is, uh, ja, dat jullie goed, er zich gaat ernstig verbazen er over het tijd... feit dat dit niet van de grond wil nee, komen. Dat en, hier geen maar je hebt vervormen. geen idee hoeveel tijd hier ik heb oh, ja, ingestoken. Ja, ja, ik geloof dat zeker. Heb. Dus dat. dat uh,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 Ja, dat doe je het zeker voor, doen we het maar de verwachtingen voor. waren toch iets hoger. Ze waren absoluut hoger, ja. ja. Nou, we hopen dat het morgen toch nog druk wordt. De kaartverkoop is gewoon aan de zaal. Aan de zaal, ja. De uh, dus de zaal is kom, kom, iets eerder. Er over twee open, dus ja. dat is wel belangrijk. Gaat de kerk open. Ja. Het kost 20 euro en om um, drie uur begint het. Precies. Toos, ik hoop dat je morgenmiddag wat vrolijker bent. Ik hoop het ook. Dank je wel <laughs> voor je komst. gaan gedaan. <laughs>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 En dan heb ik het over Sneeuwitje. Nou, dat kussen zal niet meer mogen met me toe. Hè. Ik denk dat, we daar, dat dat het andere is. Nou, Want ik... nou. we gaan op alles wat Lijon, er toch geen overal, Jongen, uh, <laughs> jongen, jongen. Jonge. Maar goed, dit wordt een normaal gesprek. Of, ja, ja, ja. Dan gaan we afdwalen. Tegenover mij, en u hoort hem al, zit uh, Peter Bluis en naast hem zit uh, Dana Ver... neer voor. sorry. Nee, uh, niet. We gaan het hebben over anders. Want Sneeuwitje is Sneeuwietje, maar dan anders. Ja. Nou, waarom is het anders?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 Um, ik denk dat de. Wat is nog meer anders? Dan Wat is anders? Die die dwergen zijn niet iets vervelend. Dat zijn gewoon puberale hangjongeren. <laughs> dus dat is wel half rol voor jou. Nee nee nee nee. Ik ben geen puberale hangjongen. Jongeren, ik ben een bejaarde onder andere. Ik heb drie rollen. Dit drie ja, drie. Ja. Ik ben de goede vee. Nou, Dat, is anders, ja. Dat, is ja. Dat is al heel anders, ja. Je, je, je mond zal openvallen van verbazing, binnen ja, Er komen binnen. ook andere sprookjesfiguren in voor. De gelaasde kat, de wolf dus. Uh, een rood kapje als poester Kortom, het wordt weer een feest. Ja. Feest. feest. Ja. Eén groot feest. Eén groot feest. Hildering uh, bestaat al heel veel jaren in Zandvoort. Ja. 70 om 70, 70 precies. Ja. En uh, je, je, je zei het net al, we zijn stijf uitverkocht. Ja. Dat betekent dat dat er echt niemand meer in kan? Nee. Uh, dat klopt. Nou, we hebben wel wat bedacht. Kijk, uh, <laughs> wij <laughs> weten natuurlijk, het is een jubileumstuk. Ja. Uh, de belangstelling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 Dus aan donateurs dan. Aan donateurs. donateurs. En donateurs hebben natuurlijk ook het recht om dan op een gegeven moment vriend, oma, opa... Ja, ja. En Gasten mee te nemen. Mee ja. te nemen. Ja. Wel, weliswaar tegen betaling natuurlijk. Donateurs zijn gratis. Uh, nou, dat is, daar zijn we aangenaam en ongenaam door verrast. Uh, je kan niet zomaar eventjes de, de kroeg nog een weekendje afhuren. Dus we hebben toch wel het volgende bedacht. Uh, vrijdag...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 Een generale met publiek. Maar inderdaad, ik die al twee doorlopen gehad. je hebt de generale feitelijk al aan de rug. Een generale is eigenlijk gewoon een voorstelling. Ja, goed beschouwd wel. Je moet je gewoon gedragen alsof je een voorstelling aan het spelen bent. Misschien wordt hij nog wel leuker, zo'n generale. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen, absoluut. geloof dat niet, want het moet zaterdag het leukste zijn. Nou ja, ze zeggen de generale is een goede voorstelling. Ja, nee, zo weet ik het niet. Zo Ja, tenminste... Ze zeggen altijd een slechte generale uh, is een goede voorstelling. Ik hoop wel dat we leuke generale spelen. Nee. Soort publiek ja, ik vind dat, dat soort spreekwoorden nee, al nee, altijd. Maar, ja. mee, uh. Het komt wel goed. Het is een, een vrolijk sprookje. Er komt van alles in voor. Ja. komt de sprookje Spakenburg er ook in voor? Nee, nee, maar ik heb wel een verrassing voor je. Uh, zoals Dana al verteld had, uh, doen er allerlei andere sprookjesfiguren mee. Assepoester, de glazen kat, de grote boze wolf en.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 donateurs uh, betalen niets en de rest betaalt gewoon 3 euro aan de kassa. Okay. Het en het begint is... om 8 uur? begint om 8 uur. uur. Ja, ik moet goed zeggen. Ja, 8 uur. Ja, <laughs> okay. ja. ja, ja nee, het want, is altijd ja. wel uh, uh, verbazend, want de opening speech van de voorzitter... die begint meestal zo, uh, welkom donat donateurs... en ook de drie no die nog geen donateur zijn. Ja, dat klopt. Ja. Doe nou niet. Nee, nee. <laughs> nee. Nou, nou ja, ik denk dat er, uh, juist omdat het een leemstuk is misschien... Uh, want ook dat we nog, de hele jeugdafdeling van ons doet ook mee. Uh, dus die hebben ja. natuurlijk ook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 op ja, ja, Oké, okay, maar dat is uh, vermoedelijk dan voor dat staande applaus. Om, ja, om het, hè, voor die, om het daverende ovatie ja, zeker, in een een opvang te nemen. En, uh, daarna gaan we toch weer bitterballen eten. Uh, ik denk dat Theo zo uiterst het best doet om ja, de, de bitterballen weer gaar te stomen. Zeker, het is een, een beetje een dingetje wat erbij hoort. Hè, dat, uh, de afterborrel. Uh, de afterbal dat, uh, he, is het. Degene, heel die, belangrijk. degene die gespeeld hebben, komen dan uh, weer binnen worden gefeliciteerd ja. met een prachtige optreden. En daarna is het eigenlijk al het feest. Ja, ja, het vervelende is... Het alleen dat er nooit een handtekening door een acteur wordt uitgedeeld. Ik begrijp dat niet. Wat Goed, dat Dus toch? deze keer oh, wil... mensen vragen om een handtekening. Nee, mensen nemen een handtekening in je boekje ja. mee. Hij zoekt de boze wolf op. Ja, waarschijnlijk loopt aan zijn zijde een, een kleine dwerg. Ja, die, uh, dat nu ja, heb je al twee handtekeningen. Ja, voor in je boek, hè, voor in je Ja, voor de boek. Dana en uh, Peet, ontzettend bedankt voor uh, de uitleg en de komst. Ik wens jullie heel veel plezier. Ik ga zelf ook kijken volgens mij op zaterdag. En uh,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 Klik klaar op de stoep, de mol toet de koep. En ze lopt de achterna. Naar de Hema en beslist die vleur ik Lekkere borst van de hemat. Hema. Vet vrij papieren keer erop. Zachter op langs met ze vijf de vent ziet er toch niet de spot. Lekkere worst van de hemat. rauw kost nou in veel gezien. Waarom? You want to talk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 de hemel, vijf papieren rood, zachter op kans, misse bandje. Met de wens ziet er toch niet dus komt. Lekker de was van de hemel, rouwkost dat ik u gezien heb. Waarom hier worst dat alleen? De ging tegen haar is het driek. van de heemans, vijf vijf papieren keer daarom, op de met zijn vijfje, de vent vijf ziet er toch niet de worst van de heemans, rouwstaart met vuurzee, wat komt nu je worst nog lekker? Mijn de garrijsetin. La la la la la la la la, la la la la la la, la. Ben geen vegetarische tram. Ben geen vegetarische tram. Vegetarisch. We zullen een heel, uh, heel, heel inkopen dit bruggetje. <laughs> Schuiven Zijn ze al open? Schuiven. Goed. Het is, is wel een, een Ja, en wat we open schuiven, dat is de duurzame nieuwbouw op het Raadhuisplein. Nou, ik wou het even over het bruggetje hebben, ja. want uh, daar ga je heel snel overheen. Worst van de Hema, ik vond het ja. wel leuk. We hebben hem nauwelijks gehoord. Ja, duurzaam. Ja, dat duurzaam. een liedje, maar dat, ja, is wel, nee, maar is, is, dat kan het ja. carnaval natuurlijk. Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja.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 En jij vertelt mij dat... Uh, um, ik mag wel jij zeggen tegen. Ja, natuurlijk. Duurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Uh, dat non-profit organisaties altijd al een korting ja, krijgen bij school. Uh, leg hem eens uit. Nou, de HEMA heeft dat eigenlijk vanaf dag één altijd gedaan. Uh, het is een beetje in de vergetenheid geraakt. Maar we, als we die organisatie waren dan bijvoorbeeld iemand van school. Uh, die wilde dan wat. En dan kwamen ze bij ons. En, toen, en, en wat er dan gebeurde, dan, uh, dan haalden ze de voorraad uit de winkel. En dat is wat we niet willen. Dus we hebben toen eigenlijk afspraken al heel lang. Maar we moeten dat weer eens nieuw leven inblazen. En dat zou een mooi moment... Misschien. Dat heel ja, mooi, mooi Absoluut. En dus dus non-profits moeten zich melden. En, die, en, de, en de, we willen wel weten met wie we te maken hebben. En, en natuurlijk. En wie, het kan ook niet zijn dat een heel bestuur zich meldt. Maar van een bestuur één functionaris die dat dan op zich neemt. Ja. Zodat het overzichtelijk blijft. En dan hebben we graag dat je dat van tevoren bestelt.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 de HEMA is natuurlijk al zo duurzaam met de zonnepanelen op het dak. Er liggen 130 panelen 130 panelen? Ja.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 En we hebben wel destijds gekozen voor een, een Europees product. En uh, tegenwoordig komt er fantastisch spul uit China. Maar ze liggen er natuurlijk al een tijdje op. En we weten ook niet helemaal zeker of die natuurlijk de technische levensduur met de zoutomgeving in Zand. Want dat is een, dat is een gok. Is dat en, niet berekend? Nou ja, de leverancier zegt natuurlijk dat, die, uh, ja. dat dat lukt. Maar is die leverancier er nog als dat niet lukt? Weet je, dat zijn ja. altijd dingen. En en Zou we, we, je ook met onderhoud nog wat nauwkeuriger naar kunnen kijken? Nou ja, en, ik, want dit is de aandacht aanslag die je continu moet verwijderen. Ja. Dat, dat is een ja. zaak. Ja, dus er zit natuurlijk altijd wat variabele kosten aan. We hebben een, een glaaswas die dat doet. Ja, inderdaad. Uh, want de meeuw zorgen wel dat dat echt moet. En, uh, ja. Overigens wat belangrijk is uh, daarover te melden. Ik, ik heb er wel wat van, uh, van meegekregen. Is dat uh, we hebben van die schakelapparatuur dat als, als een paneel namelijk afneemt in uh, door vervuiling, ja. dan wordt die uitgeschakeld. Want ze zijn is, dan in is serie. En dan neemt de hele opbrengst af. En dan kun je beter één paneel uitschakelen. En daar zit de, ja. Een chipje in die dat ziet. Die meet kennelijk de weerstand of ja. wat dan ook. En dan zet ja. hij hem uit. En dat is dat is wel een aanbeveling voor mensen die het overwegen. Van laat je goed voorlichten. Kijk goed ook naar de extra kosten. Maar doe het vooral wel. Hè. Ik bedoel, het moet niet een, uh, ja, Maar uiteindelijk die extra kosten die zijn altijd nog wel de moeite waard. Die, zeker al ja, te lange termijn zeker. altijd weer terug. Zeker, zeker. Nou ja, kijk, waar ik me zorgen over maak en we gaan het zien. En ik ga het u vertellen. Ik bijvoorbeeld ook rubberen kabels. Daar zitten bijvoorbeeld weekmakers in. Hoe lang houden die het in de zon? Dan hebben ja. ze wel weer in een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 lopen de HEMA uit en lopen tegen een spitpunt een nieuw gebouw ja. aan. Ja. Ja. Er staat ja. nog een hekje omheen. Uh, Overigens hier. is dat natuurlijk voor de duidelijkheid niet de HEMA. Maar uh, dat nee. is Rinkel die het doet. Dat is een fout, uh, uh, fout. Maar er wordt wel vaker ik vind dat altijd een beetje link. Omdat Rinkel doet niks met uh, detailhandel. En, en, en, en, en, en HEMA doet niks met bouwen. Dus dat is nee, maar, maar ik ben wel dezelfde directeur. Daarom zit ik, ik hier. Maar goed. Die duidelijkheid is er. Rinkel zijn twee verschillende bedrijven. Jij laat bouwen op het raad Thuisplein. Ja. Uh, de kozijnen zitten erin, zorg ik van de week. Ja, de oude ja. torentjes beginnen ook te groeien. Ja, torentjes, uh, um, ja.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 En ja. ja, vanuit de uh, goed het kerkplein zijn er twee. het twee. Zijn duidelijk. we die oude gevel. Uh, ja, dat mij verbaasd, te staan. want ik heb de voorste. waarom bouwen ze dat niet tegen elkaar aan? Ah, ja. Uh, ja, nee, de achterkant wordt dus helemaal door. Ah, maar gedocht. als je in de voorste staat bij Andrea. Ja. En dan zie je uh, uh, nog zo'n kier tussen die... Ja, uh, die, dan, de luchtspouw die wordt wel dichtgezet. Dat okay, is voor ja. geluid. Uh, alleen voor, dat is de enige reden de, okay. voor geluid. Goed, we gaan door naar het uh, verduurzamen. Ja. Hè? ja. Uh, groot discussie in het hele land over gas kan je gas. Ja liefst geen gas, ja. uh, Elektriciteit. Ja. Warmtepompen. Nou ja, laat ik zo zeggen, als u nou naar die uh, wat er gebouwd wordt, dus in de plint aan het Ratersplein is commercie. Twee appartementen erboven, en boven en dan het restaurant daarnaast en daar ook weer twee appartementen boven. En twee, twee, twee appartementen. Dus er zijn totaal vier. Totaal ja. vier appartementen. Vier appartementen, Forse appartementen. Ja. Ja. Uh, want de kleinste is 105 en de groot is 118 vierkante Dus Dat is helemaal een serieuze woning. We hebben ook nog over. Kleiner te maken, maar dat hebben we bewust niet gedaan. Omdat we ook wel willen dat er mensen wonen die dat uh, naar kunnen wonen, laat ik het zo maar zeggen. Ja, nou ja, Ja, ja. ja, ja. ja, ja en geen handdoek aan de op de straten en dat soort dingen. En dat is wel het Raad we, we houden er wel rekening mee, serieus. dat doen we serieus, houden we rekening mee. Want, en daarom zijn het ook geen kleine woningen, want dan worden plots woningen van 60 vierkante meter of 55. Ja, daar zitten toch nou, weer andere soort mensen in. Prima, dat ja. moet ook, hè, want zo begin je natuurlijk op de huizenmarkt. Die, maar misschien niet aan het en ja, Die woningen moeten, ook, moeten, ja. moeten er ook zijn. Ja. Dat is de keus van, uh, van, de, van de maatschappij. Die dat bouwt en, en die zegt: Ik wil het zo en zo hebben. Um... Wat is er allemaal duurzaam aan die uh, nou, twee appartementen en de winkels? Uh, vier. Uh, het is zo vier. dat uh, uh, laten we even bij het gas beginnen. Uh, de familie Charan uh, zal wel de pizza's voorlopig op een gas over gaan blijven maken. Maken heerlijke pizza's. Dus dat doen ze al jaren heel goed. Dat willen ze graag, zo zijn ze gewend. Dus ze gaat in de onderkant van uh, dus fase 2, dus zeg maar het restaurant, als je het nog ja. een volgende anders moet je uh, zeggen. Daar komt wel gas naar de keuken, maar die gaat geen gas meer naar de appartementen. Die gaan volledig elektrisch. Uh -huh. Panelen op dak.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 helemaal links onder in het pand aan de Prinsessenweg. Oh, okay. En daar ja. merk je helemaal niks van. Dat is tijdens de bouw, is daar al voldoende ja, rekening ja, mee ja, gehouden. Bij uh, Raadersplein zou dus echt dicht bij de woonunits zijn. En dan, uh, ja, ja, ja dan, dat, dat is een heel ander... Op het dak. Wat je zegt, uh, joh, die uh, over een jaar of uh, tien, als ze dingen afgeven, is, is de techniek ja. ook weer voortgeschreden. Ja. En zullen er misschien wel uh, uh, stille. Daar uh, hopen we op. Uh, Kijk, het is zo, je ziet nu met die compressors, je ziet dat ook al in de koelwereld. Cool je hebt dus zeg maar tegenwoordig compressors met een soort spindel, zeg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 Die, die, die, die, dat is een lokale, als bouwbedrijf als, die ontwikkeld in Zandvoort, eigenlijk alleen in Zandvoort dat, want het is ook een oude Zandvoortsfeer maar vind ik leuk. winkel eh, zal niet meer in zijn nieuwbouw gas brengen. Dat, is, dat, dat besluit is wel genomen. Eh, en, en je kunt tegenwoordig met infraroodpanelen panelen en, en natuurlijk met, met, met stroom eh, heel veel doen. Dus dat, dat gaat goed goedkomen. Eh, alleen ja, die eerste fase en natuurlijk, ik begrijp bedrijfsmatig ook wel, want het restaurant zelf zal, zal waarschijnlijk wel elektrisch verwarmd worden, maar de, dat die met die Oh, het is wel even wennen als ze uh, heel anders werken. Dus dat is nog dat dat dus proces een gaat, probleem. Maar ja, dat proces gaat toch zeker op gang komen ja. hoor. Dat ook ja. binnen restaurants uiteindelijk dat gas gaat verdwijnen. Ja, ja dat denk, ik, denk als ik als je, je dan euh, naar een, een pizza uh, ding kijkt. Ja. Dat zijn waarschijnlijk steenovens. En er moet gewoon vuur in. Ja, dat, dus dat is punt, dus ja, ja, dus ja, absoluut. Ja. Dus of je moet daar hout over sturen. Ja, ja, precies. Maar, ja. maar dat is dan ook niet. Maar Nee, ja, dat is ook Dus laten we dat maar dat heeft ook een heleboel te maken met de smaak die je erdoor krijgt. Ja, ja maar we moeten ook niet de illusie hebben dat het helemaal verdwijnt. He? Dat nee, moeten we ook niet, nee. we we ook niet willen, denk ik. Hoor. Hebben. Want ik denk wel eens van, stel nou dat je in een wijk in Amsterdam helemaal van het gas af Nou, dan moeten straat over. Dan moeten gewoon nieuwe kabels bij. Want die kabels, ik noem wat, in het of voor dat natuurlijk, die kunnen dat misschien helemaal niet eens aan, die vraag. Ja, dus je moet, je moet het niet te ver doordrijven. Maar inderdaad, de keuze die je rinkel maakt om uh, aan het pand zo energiezuinig te zijn, uh, bijvoorbeeld geen gas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 hoeken en, gaan en, en, en, en Ja, nou, het, loopt, het loopt, nou ja, goed vanuit vanuit en vanuit het plein zul je ze niet zien, want het is best een aardig dak op vlak, natuurlijk, twee, ja, ja. twee, twee platten daar ja. groot daar, um, gaan we gaan natuurlijk proberen ze zoveel mogelijk uitzicht uh, te doen maar ja, we, we kunnen daar niet aan ontkomen, kijk het is hetzelfde met, met, met, met windmolens de een vindt ze mooi, de ander is ze niet mooi je kan, kan ook, duurzaamheid niet onzichtbaar maken, nee, je kan het niet onzichtbaar nee, maken nee, nee, laatst, absoluut he, de, niet, overigens wat interessant is is wel dat je dus, uh, uh, je hebt uh,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 met glazen raam en met, met gewoon je ruit. Die wij, ja. wij ook ja. al kan gaan gebruiken om energie op te wekken. Er worden allerlei ontwikkelingen op dit moment ja. die ontzettend hard gaan. Ja. Maar ja, het heeft ook alles nog te maken met betaalbaarheid. Hè? Jazeker. Dat is. Zeker. Maar dat, dat, uh, ja, ja dat kijk, de economie uh, is altijd de, de, de grootste drijfveer voor een mens. Hè. Dus uh, uh, daar kun je niet, niet omheen. En, en, en uh, moet even. Hey, soms doe je, want die panelen die, die terugverdienen tijdens is best lang, maar dat denk ik, je moet je ook een stuk je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en laten zien dat het ook kan. En je schrijft natuurlijk ook op af. Uh, nou, al met al kan het best. Ja. En, ook zonder subsidies. want wij kregen daar geen subsidie op trouwens. Uh, de opmerking, uh, uh, sociaal bewust en, en, en bezig zijn, ja. is natuurlijk in deze heel belangrijk. Ja. Uh, de, men doet hele grote rekensommen dat het 20.000 euro per huis gaat kosten voor die warmte van mensen. Ja. Maar mensen moeten zichzelf ook een beetje bewust worden van het feit dat het nodig is. Ja, ja. het is zeker nodig. Nou, ik vind zo, het LDC, dat is een, een, een, een, een voor zover ik het goed heb, hoor, moet ik even zeggen: één ja. groot systeem voor het hele LDC. Ja, klopt. Zo kun je natuurlijk ook naar wijken kijken. Dat betekende, ja. hey, vroeger hadden we elektriciteitshuizen of die hebben we nog steeds, maar je zou ook kunnen voorstellen: nou zet je daar een warmte Wat op, op zich, zich technisch, Ophuis, ja. wat, wat technisch ook heel makkelijk te doen is. En natuurlijk dat jullie uh, ook nog warmte naar de overgang brengen, naar het ja. nieuw te bouwen museum. Hè. Dat vind ik ja. heel goed. Ja, super. Absoluut. Nou, er hey. wordt aan alle kanten best uh, goed over nagedacht. Ja, leuk. Ja. We zijn uh, zeer benieuwd hoe. Oh, de, uh, ja. de, de vraag: wat komt er onder in de winkels? Ja, <laughs>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 het is veel makkelijker. Ik ben natuurlijk ook winkelier. Dus ja. uh, ja. Maar, nou, en dat is een hip ding. Uh, met hippe koffies en hip dit. En het is zelfs s avonds, het is, al niet te laat, het is geen nacht Dat wil ik niet. Dat wil ik sowieso ook niet voor de bewoners erboven. Het is iets waar je ochtends wel de ochtends fantastisch hè? En het geeft wel voor het centrum, denk ik, dat, Daar praten we mee. Uh, maar de handtekeningen zijn nog niet gezet. Okay. Maar de com combinatie hoor. Ik aan detail bestaat ook nog. Kan ook. Overigens, kan ook jullie krijgen wel. nog een hele gezellige maand voor de deur. Met de ja. ijsbaan. Ja, die komt er ook. Dat is ja. uh, uh, ja, ja, nee. goed. Wanneer uh, verwacht jij dat het pand af is? Ik hoop dat het helemaal klaar is in april. Dat is wel echt wel de bedoeling. Want het is natuurlijk uitgelopen. Overigens ook weer een beetje door de IJsbaan. Maar goed, maakt niet uit. We gaan nu ook weer opzij voor de ijsbaan. Dat helpt natuurlijk niet. Dat wat, moet uh, nee, ja, ook we ja, wel, wel. Ja, dat moet natuurlijk. ook wel. Maar uh, nee, maar Serum. Uh, ik wil eigenlijk als Ram open gaat, willen we eigenlijk alles open. Oké. Okay, Oké, ja. nou. Tijg, we gaan het uh, zeker Ik hoop het. Bedankt voor je komst. Ja, joh. Graag gedaan. Dank je wel.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 Voor het zoveelste onderzoek. Ja, dat klopt, dat klopt. En het is een bevestiging van de eerdere onderzoeken. Er zit uh, geen wezenlijk verschil in. Uh, dus dan is het inderdaad, uh, als je er zo naar kijkt, uh, zonder van het geld. Ja, politiek werkt, politiek werkt uh, ja, in dat opzicht anders. Heb ik gemerkt in die aantal jaar dat ik nu, dit nu doe.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 van het college en de raad. En ja. het gaat dan over het gebouw, zal ik maar zeggen, eigenlijk ja. over de drie gebouwen. Ja. Er werd vreselijk op gereageerd op Facebook. Ik ga daar geen enkel ding over herhalen, want het was nogal. Is het niet een beetje vreemd dat er nu al een collegebesluit gaat komen?